natuurlijk wel met onze kinderen de strijd meegemaakt dat we van zondag zondagvierde dus werden. En dat er dan in de buurt gejoeld werd, hé, hey, ben je Jootje?" joodje? En het was echt raar. We zaten natuurlijk in de, in de Alblasse Waard, Allemaal christelijke gemeentes. Hervormd, gegefemeerd, de bond, gegefemeerd. Enfin, we zaten in zo'n gegefemeerde... Ik, ik kom uit een gegefemeerde gemeente. Maar het is toch een wonderlijke ervaring als je je roots begint los te laten om iets anders te zeggen dan dat je ooit van je vader hebt gehoord. Dat is raar, want er komt een keer een dag dat je naar je ouders toe gaat en zeg je, pa, ma, ik wil wat vertellen. En dan ga je zeggen dat je Sabbat gaat vieren. Dan lijkt het wel of er een bom losgaat. Nou heb ik gelukkig die ervaring niet gemaakt, want vanaf de dag dat mijn moeder hoorde dat ik Sabbat ging vieren, toen zegt ze, dat is mooi. Ja, zes heb ik eigenlijk altijd al in mijn hart gehad, maar nooit gedaan. En wij gingen Sabbat vieren en oma... Die kwam erachteraan. Wij werden gedoopt. En daar moesten we wel over nadenken, natuurlijk. Met de oma 80, werd ze gezegd: ik ga gehoorzaam worden. Want onze twee oudste dochters die hadden besloten rond de 18e: we gaan het verbond met God bevestigen, door de doop. En de oma ging op de 80ste erachteraan. Dat is een wonderlijke ervaring. Hè? Dus mensen uit grifmeerde achtergronden kunnen echt totaal veranderen. Het is een belangrijke beslissing om een Macabi te worden. Een hamer, maar dan in het geloof. Je moet gewoon gaan zeggen wat je zeggen moet. Het klinkt een beetje raar, want als wij de waarheid verkondigen, is dat in oren van vele christenen hamerslagen. Ik hoop echt dat we met elkaar zeggen, ik wil ook een Maccabi zijn. He? Hij heette dus niet van zijn achternaam Maccabi, hè? Hij werd gewoon de hamer genoemd. Nou, ik denk, echt bedoeling om te gaan preken vandaag was het niet, maar ja, de jonge lui die vroeg net, ik zei, maar het is toch een kinderdienst vandaag? Ik ben nou echt niet meer een kind. Ja. Dus ze hebben gezegd, ga nou toch maar wat vertellen. En ik moest gaan praten over, ben jij een held? Nou, ik zal eerlijk vertellen, ik ben helemaal niet zo'n held. Maar de dag, hè, want ik liep vroeger voor ieder jongetje weg. Ik ben ook mijn leven lang gepest, vanaf zo klein. En ik zeurde bij mijn moeder of ze me naar de kleuterschool wilde brengen. Want ik was zo bang van de jongetjes. Weet u hoe ik dat afgeleerd heb, bang zijn? Maar het is geen goed verhaal wat ik je nou gaat vertellen. Het is geen goed verhaal. Eigenlijk mogen de kinderen niet luisteren. Maar ik was zo'n jongetje... en bij ons achter in de straat had je een sportartikelenzaak... en daar werpte Piet van Klaveren. In Rotterdam is dat de bekendste boks. en hij is veel wat kampioen geweest. Uh, ook zijn broer. En die mocht ik altijd helpen. En die had gezien dat als een jongetje boet tegen me zei... dan holde ik weg. En dan zegt hij, wat doe je nou toch wimpie? Weglopen we zo'n knulletje. Ik durf het haast niet te zeggen, maar Piet... Die leerde mij op een boksbal slaan. 1, 2, 3, fijn dat waren paren. Hij zei, dat moet je nou doen als er weer zo'n vervelend jongetje komt. Hij zei, moet je me altijd waarschuwen. Nou, ik heb dat Amsterdammetje ooit gewaarschuwd. Ik heb voor het eerst van mijn leven een programma programma gegeven. En toen heb ik gezegd, dat ga ik nooit meer doen. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het verschrikkelijk. Ja? Dus ik heb het moeten leren om wel een held te zijn, maar dan moet je met je mondje wezen. Je moet gewoon weten wat je weet, dat je het weet. En wat je weet, dat moet je vertellen, zodat een ander het ook gaat weten. En dat hebben we natuurlijk met Maccabi gezien, die moest vechten. Maar wij moeten in onze wereld moeten we eigenlijk ook wel vechten. Maar wij moeten vechten met onze monden. Het is vandaag de vierde dag van Hanukkah. Lieve mensen, het is natuurlijk een klein stukje geschiedenis wat we op gaan halen. Maar als we nadenken over de grote koninkrijken die ontstaan zijn... Eh, Israël was natuurlijk zo goddeloos geworden dat de Heere God die heb gedacht... dat verbond wat ik heb met dat volk heb ik gegeven op grond van gehoorzaamheid. Maar ze waren zo intens goddeloos geworden met hun afgoderij. Ik weet, wij doen dat niet. Maar we hebben toch denk ik wel eens in ons achterhoofd dingen zitten... die anders zijn als dat onze Abba Yahweh ons gezegd heeft. Eigenlijk zou je kunnen zeggen... alles wat niet in overeenstemming is met wat God gezegd heeft... is een afgod. Wij hebben dat niet... Want wij hebben geleerd met elkaar na te denken over de woorden van Abba. En we zeggen wat God zegt, dat zeg ik ook. Zoals God denkt, wil ik ook denken. En wat Hij zegt, dat wil ik ook nog doen. Wij lijken namelijk met elkaar precies op Yeshua. Dat is 100% Yeshua. Denk als vader, spreken als vader en doen als vader. Daarom zitten we in en maanden wel toch, of niet? Dat willen we gewoon allemaal. Maar bij andere mensen gaat het wel eens anders. Dat volk Israël wilde dat niet en dat is dat uitgevoerd uit Israël naar Babel. Kent u de geschiedenis? Gelukkig, dan hoef ik dat niet te vertellen. Dat scheelt me alweer zo'n kwartier. Maar Nebukadnezar was de koning van Babel. Nadat Nebukadnezar overvallen werd door Darius de Meder... werd zijn koninkrijk langs de kant geschoven... en ging dat hele koninkrijk over naar de koning van Darius. Wie kwamen er ook weer naar de Meder en de Perzen? Daar komen we Grieken. het net over gehad heb. Wat een mannetjes waren dat. Maar het waren geen kleine jongens hoor. Die Grieken, dat was echt, echt een heel ander volk als Israël. Die hadden ook hele andere goden. En die hadden niet één god. Hoeveel goden hadden de Grieken? Paulus die kwam een keertje in zo'n stad en die zag een enorme lange straat... met allemaal goden. zei, oh wat hebben jullie een goden? Hij vond zelfs een beeld van een onbekende god. Dus hij denkt, dat is slim, daar ga ik over vertellen. Maar toen hij eenmaal had verteld dat die God van hem een zoon had en die zoon stierf. Dan zeggen die Grieken, weet u het nog? Gud, Gud, Gud, een God die sterft. Nou Paulus, wij praten wel eens met jullie. Dus niet. Grieken die gaan uit van kennis. Kennis. Het Hellenisme, de Griekse afgoderij, is echt, nou ik denk wereldwijd verspreid. Wij leven midden in het Griekse denken. In het Griekse handelen en we hebben net zoveel afgoderij. Een van die beroemde afgoden, die is nou dood. Die man met die vlugge voetjes, zo was hij ook alweer. Oh, yeah, je kent hem ook dus. Ja, zie je wel. Akkoord. Oh nou, wij hadden natuurlijk allerlei goden in de wereld. Heb ik daar geen last van gehad, over Michael Jackson. Maar ik heb wel heel wat jonge luiden achterhand zien. Lieve mensen, wat nou verboden was bij de Grieken... dat was het Torah, de Sabbat, Rijn en onrein enzovoort. Alles wat nou God gezegd had, wilden ze Grieken niks van weten. Maar als die Grieken de baas zijn... Wordt het echt moeilijk. Want de Grieken eisen dat je hun goden aanbidt. Nou, u hebt dat verhaal gehoord van, uh, van Lydia. De kinderen hadden zulke oren. Ik denk, gut, wat hebben die hun oren gekregen. Kent u dat beeld ook? Kennen jullie dat niet meer? Luister eens. Babylon, Nebuchadnezzar is het gouden hoofd. Mede Perzië, die twee armen, dat zijn dus de schouders van het beeld dan krijgen we de Grieken dit zijn de Grieken en na de Grieken komen de Romeinen en helemaal aan het eind van de Romeinen krijgen we de hele wereld die van brokstukjes aan elkaar hangt van de afgoderij het is wel wonderlijk want als je nou weet wat er dadelijk met dat beeld moet gaan gebeuren en wat zeg je? Helemaal nog niks verraden het is, uh, hè? moet eens luisteren nou, oh, dan kan ik net zo. Ik denk, ik zal wat vertellen voor de kinderen. He? Nou, één ding is wel zo. Er komt namelijk een enorme strijd met die Grieken. Omdat ze in Israël hun eigen God niet meer mochten dienen. Exact dezelfde ervaring maken ook onze kinderen. Toen ik klein was. En ik wilde gewoon eerlijk God dienen. Al mijn vriendjes op straat lachten. En dan mocht ik niet meer meedoen. Alleen dat keerde zich om. Nadat ik het sterkste jongetje van de straat in elkaar geslagen had. Maar dat is een voorbeeld wat je dus niet moet navolgen. Ja, moet je dus, je hoeft niet te vergeten, maar je moet het niet nadoen. Ik heb gezien door mijn hele leven heen dat je beter kan praten en kan spreken, dan gaan de mensen ook naar je luisteren. Al doen ze het niet allemaal. Nou, lieve mensen. Er was een strijd tussen het Hebreeuwse denken, zoals de Heer God het ons leert, en tussen het Griekse denken. Het was een strijd om voor te bestaan voor het volk van Israël. Want die Grieken wilden alleen maar. Alles wat godsdienstig was, uitroeien. Nou, van die Matatias en Judas, hebben jullie net gehoord, hè? Bijnaam de Maccabi, de hamer. Er staat namelijk in hoofdstuk 4 van 1 e. hè? Daarom zei Judas tegen zijn mannen, wees niet bang. bang voor hun aantal... en laat u niet uit het veld slaan als ze de aanval inzetten. Ook als gelovige mensen en als kinderen zullen je... Andere vriendjes je vaak uit het veld willen slaan... ...alleen maar omdat je gelooft in onze Heere God. En in onze Heer Yeshua. Wat zegt hij met Maccabi? Daarom zegt Judas tegen zijn mannen... ...wees niet bang voor een aantal... ...en laat je niet uit het veld slaan als ze de aanval inzetten. Je kan beter voor die tijd weggaan... ...gaan gauw naar je moeder of naar je vader. Maar als er een aanval op je leven komt echt waar, luister wat er verteld wordt denk eraan hoe onze vaderen bij de rode zee werden gered, toen de varen en achtervolgden. wie weet het nog hoe dat zat vertel het eens Israël zo Mozes, ja amen en toen dat hele leger erachteraan kwam van de Egyptenaren... met hun zwerp spier, spiezen, met die grote karden en paarden ervoor... de Heere God liet het water in elkaar zakken en ze verdronken allemaal. Denk eraan, zegt hij, hoe onze vaderen bij de Rode Zee werden gered... dat hele leger van de vijand wordt uitgeroeid. Laten we nu de hemel aanroepen, zegt Maccabi... opdat hij, dat is onze God... Ons gunstige gezin zal zijn en het verbond met onze vaderen gedenkt. Alles wat je doet in je leven en je zou wel eens een beetje bang worden, geloof wat vader heeft beloofd en vertrouw erop wat hij heeft toegezegd. Dat moest Maccabi ook doen. Onze vaderen gedenkt, zodat hij dit legen vandaag nog voor onze ogen, wat doet hij dan? Verpletterd. Je vijanden zullen door God geremd worden. Want dan zullen alle volkeren weten dat er iemand is die Israël verlost en bevrijdt. Nou, ik denk dat moeten we vasthouden, zowel de kinderen als de volwassenen. Ongeacht wat er in je leven gebeurt, we moeten gaan leren vertrouwen. Wie gaat ons redden? Dan zullen alle volkeren weten, als wij in het geloof door zullen gaan, dat er iemand is die Israël verlost en bevrijdt. Zo. Zo. Dat leerden ze in de Maccabee boek. We hebben net het verhaal gehoord hoe het ging. Alleen wij moeten er ook onze les uit leren. Ook vaders en moeders moeten lessen leren. Ook kinderen moeten lessen leren. Dus wat doen we? We gaan kijken hoe we het in onze tijd op dezelfde manier moeten oplossen. De heer Yeshua die heeft gezegd... Zolang ik in de wereld ben... Zolang ik in de wereld ben... Wat is die? Ben ik het... Goed zo. In Johannes 12, vers 36 zegt hij: gelooft in het licht, zolang gij het licht hebt. Opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Dit sprak Yeshua en hij ging heen en verborg zich voor al die mensen. Maar hij zegt tegen zijn discipelen: Kijk, nu zien we de Heer Jezus ook niet. Hè? Hij is natuurlijk opgevaren naar de hemel. Daar zit hij aan de rechterhand van Vader God. En er komt dadelijk wel een dag, er komt hij terug. En dan zal hij met ons de hele wereld redden. Dan gaat de vrede komen op aarde. Alleen nu heeft hij zich nog verborgen. Hij moet nog komen. Maar hij zegt geloof nou in mij, want ik ben het licht. Zolang jij dat licht hebt, hoe hebben wij dat licht ook alweer? Ja toch? Door in de Bijbel te lezen. Dus je moet goed luisteren wat er in de Bijbel staat, want dat is het licht wat God ons gegeven heeft. En dat licht is onze Heer Yeshua. Zoals hij in het leven gewandeld heeft, gaan ook wij met elkaar wandelen. Hoewel hij zoveel tekenen voor hun ogen gedaan had, ze geloofden niet in hem. Zijn wij nou net als Israël? Nee, natuurlijk niet. Wij geloven in de Heer Yeshua, want we weten dat hij het licht van de wereld is. En als we in hem geloven, wat worden wij dan? We gaan precies doen wat Yeshua deed. Dan worden wij het licht der wereld. Het laatste stukje. Wat zegt Hij Matthijs? Ja, dat zegt hij tegen jou. Daarom moet je gewoon goed luisteren wat er staat. Hij zegt, Gij de discipelen. Dus als wij volgelingen van de Jezus zijn... dan zegt hij, jullie zijn het licht van deze wereld. En jullie zijn dan een stad die op een berg ligt. Nou, een stad op een berg, die kan niet verborgen blijven. Hè? Die zie je altijd. Hij zegt, je steekt ook geen lamp toch aan... en je zet hem onder een, hè, onder een korenmaatje... Maar je zet hem op een standaard, zodat het licht schijnt in de hele wereld. Zo laat nou jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede werken zullen zien. En je vader in de hemel is zullen verheerlijken. Onze kinderen zullen lichter zijn in de wereld. Steek je hand eens dus op, wie wil dat van de kinderen? Ja toch? Luister goed naar wat papa en mama vertellen. Gaat onze heer Yeshua goed volgen. Praat over hem. Goed zo. Hm? Ja? ja meneer, zegt ze. Ja? Dan zul je zien, dat zijn jullie lichten in deze wereld. En dan kunnen we een mooie tijd verwachten. Wat was dit beeld ook weer? Dat is eigenlijk het hele goden systeem van de wereld. Je weet nog wel. Wat was dit ook weer? Neem ik het neus aan het hoofd. En wat was dit ook weer? De meden en de persen. En dit zijn dus de Grieken, daar komen de Romeinen. Maar er komt een dag als onze heer Yeshua terugkomt zie je dat dan wordt dat hele koninkrijk van de vijand aan zijn voeten getroffen en dan stort dat beeld in elkaar en dan zal Yeshua de baas zijn over de hele wereld en wij mogen dan met hem leven vinden jullie dat leuk ja. nou luister het laatste stukje onze heer Yeshua spreekt de mensen aan die wat zijn hoogmoedig zijn oh dat is niet goed natuurlijk wie is er hoogmoedig als vader god zegt je moet niet stelen. En wij gaan stelen, dan doen we iets waarvan God zegt dat je het niet moet doen. Dat is hoogmoed. Luister goed. De heer Yeshua spreekt tegen de mensen die hoogmoedig zijn. Yeshua geeft hulp aan. Dus hij is tegen mensen die hoogmoedig zijn. Maar hij geeft hulp aan de zwakken. Yeshua is altijd nederig, maar hij zegt wat God zegt. Zien jullie nou wanneer je pas echt een held bent? Als je nederig bent en gehoorzaam bent, maar toch zegt, zo spreekt de vader. Yeshua gaf zijn leven op dat wij zouden leven. Yeshua gehoormt altijd zijn hemelse vader. Net als jullie je eigen vader gehoorzamen. Yeshua die joeg de handelaars uit de tempel. Dat is een beetje een hè? Wat waren ook weer handelaars? Eigenlijk zijn handelaars, mannen die dingen doen... Die eigenlijk God helemaal niet wil. Maar dat geldt op alles wat fout is. Dan ga je met jezelf een beetje onderhandelen. Of met de tegenstander. En dan denk je dan ga ik toch de verkeerde dingen doen. Echt waar. Als je dat doet. Dan word je door Yeshua uit de tempel gejaagd. Yeshua die bezat de vrucht van de geest. Nou komt het een beetje naar het moeilijke toe. Maar dit is wel het doel van deze dag. Want je kan pas echt een Maccabi zijn. Als je de vrucht van de geest hebt. Dan zou je bijna zeggen de vrucht van de geest en dan vechten als Maccabi. Nou wij strijden een strijd, lieve broeder en zuster, dat is een strijd in de geest. Eén ding is al duidelijk, Yeshua die bezat de vrucht van de geest. Maar dat wil niet zeggen tot je een doetje bent. Amen we zijn geen doetjes als we de heilige geest ontvangen hebben want we weten exact de wil van onze vader en we weten ook exact in de wil van vader te leven dan ben je geen doetje maar dan kun je ook in rare situaties zeggen maar zo spreekt de heer daar vertrouw ik op, daar zal ik wandelen hoe zit het nou met u? ben je bereid om die vruchten van de geest ook te dragen? om met vreugde te wandelen zoals de heer het zegt ja, je zit alweer behoorlijk te knikken hè? het gaat goed met je Lieve mensen... afsluitend... de vrucht van de geest is... lees maar op jongelui... liefde, blijdschap... vrede, langmoedigheid... vriendelijkheid, goedheid... trouw, zachtmoedigheid... zelfbeheersing. Als je zo bent in je leven... wat staat er dan? Tegen zodanige mensen is de... dus als je dat nou doet in je leven... dan zal vader nooit tegen je zeggen... wat doe je nou toch... Nee, als je dus doet wat vader zegt, al die mooie dingen, dan zegt de wet van God helemaal niet dat je stout bent. Krijg je geen bekeuring, krijg je geen straf. Gewoon gehoorzame kinderen. Ik denk dat wij een gemeenschap gaan krijgen mensen, dat is niet te geloven. Want wie de heer Yeshua toebehoren, hebben het vlees met hun hartstochten en begeertigen. Dus alles wat niet overeenstemt met de vruchten van de geest, dat zijn in wezen de vruchten van ons... Vlees. Dat is ook de reden waarom wij nooit moeilijkheden met elkaar hebben. Want we gaan altijd in de geest wandelen en we gaan de goede dingen doen. Daarom maken onze kinderen geen ruzie. Hebben jullie ooit wel eens een kind ruzie zien maken? Ik echt niet. Hè? Ik vind het fijn dat jullie met plezier in de wegen van onze vader willen wandelen. Zo hopen we dat onze Heer terug gaat komen. Mooi is dat hè? Heb je het plaatje wel eens eerder gezien? Dan komen alle engelen naar beneden toe. Die komen al Gods kinderen bij elkaar verzamelen. Ja? En die gaan de, de vervelende mensen gaan ze afzonderen. Maar als de engelen komen, dan komen ze echt voor ons. Het zal een wonderlijke dag wezen. Lieve mensen, heb je genoek aan? Vrolijk genoek aan? Sabbat shalom. Dan zal de wereld weten dat er iemand is die voor Israël opkomt en redding brengt. je.